Siri Dijkers met het NOS-journaal. UNICEF waarschuwt dat als er niet direct wordt ingegrepen in de Gazastrook, veel kinderen zullen omkomen van honger en dorst. De organisatie van de Verenigde Naties is bang dat veel kinderen zullen sterven... tenzij de oorlog stopt en humanitaire hulp Gaza in kan. Zeker 15 kinderen zijn de laatste paar dagen om het leven gekomen in een ziekenhuis in Gaza-stad... zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Volgens UNICEF gaat het om zeker 10 kinderen... Met het lekken van een overleg van het Duitse leger probeert Rusland verdeeldheid in Duitsland te zaaien. Dat heeft de Duitse minister van Defensie gezegd in reactie op het lek. Gisteren publiceerden Russische staatsmedia geluidsopnames... waarin hoge Duitse officieren praten over de inzet van kruisraketten in Oekraïne. De Duitse Defensie onderzoekt dat lek. Minister Pistorius zegt dat Rusland op deze manier een informatieoorlog voert tegen Duitsland... In Moskou hebben vandaag opnieuw duizenden mensen in de rij gestaan om afscheid te nemen van Alexei Navalny. Het is de derde dag op rij dat mensen een eerbetoon brengen bij het graf van de omgekomen oppositieleider. De woordvoerder van zijn familie bedankt iedereen voor het eerbetoon. Israël gaat het beoogde songfestivalnummer Oktober Rain toch aanpassen. Volgens critici verwees het nummer duidelijk naar de terroristische aanval van Hamas op 7 oktober... De organisator vroeg Israël om de tekst aan te passen... omdat volgens de regels inzendingen geen politieke statements mogen hebben. De Israëlische omroep weigerde dat in eerste instantie, maar gaat nu toch akkoord. Op de deelname van Israël is dit jaar al veel kritiek. Een petitie die oproept tot een boycott van Israël op het Songfestival... is inmiddels ruim 35.000 keer ondertekend. Het weer in het zuidwesten, af en toe een klein beetje regen. Op andere plekken is het bewolkt, maar wel droog. Het is 5 tot 9 graden.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 Op terug bij Peaceful Radio Show 1583. Vanavond ben ik in gesprek met Lisbeth Leroy. Zij speelt de Native American flute en samen met Natuurgeluiden produceert zij heerlijke echte muziek. Zo ook de muziek op de achtergrond: het nummer Terra, wat komt van de EP Four Elements. Elements. Ik praat verder met Liesbeth over haar yoga. Nou, doe je zelf ook nog aan yoga? Of... Nee, ja. fysiek is dat voor mij. Ja, ik denk een jaar of twee geleden onmogelijk geworden. Oké. Okay. Ja. Okay. Jammer. Ja, ja, heel jammer. Ja. ja. Maar goed, ik heb gelukkig mijn fluiten. Dus. Ja, ja. <laughs> ja. ja. je je, longkop, je longoefening gaat gewoon door natuurlijk. Zo is het. Ja. ja, ja. En die meditatie ook natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja. En die vorm van ontspanning, ja, dat is wel mooi. Ja. En toen ben je op een dag uh, uh, je muziek gaan vastleggen. Ja, en dat, is, dat is... Ja, sorry. Ja, de, Nou, de, hoe, hoe kwam dat? Ja, dat is eigenlijk gekomen door uh, corona. Omdat uh, tijdens die tijd uh, kon ik niet meer in yoga-studio's optreden. Nee die werden gesloten, of je kon maar met uh, een beperkt aantal mensen daarin... omdat je veel afstand moest bewaren. En uh, ja, Eigenlijk ben ik beginnen, ik moet eigenlijk een stap terugzetten. In 2019 kwam de vraag voor het eerst van de mensen in yoga-studio's... van, goh, zou jij eens geen cd willen maken... Want uh, we vinden het zo fijn en we zouden thuis ook naar die muziek willen luisteren. Ja, ik kan me dus, voorstellen. Ja, ik heb toen in 2019 de stoute schoenen aangetrokken. Ik wist niets van uh, muziek opnemen, wat een doel was of uh, allemaal dat soort dingen. Maar ik heb, toch, uh, ik heb, ik ben, ik heb mezelf helemaal uh, geïnstrueerd als autodidact via internet, YouTube, Dr. Google <lacht> heb ik geleerd. Ja. Dat zijn mijn twee grote vrienden, hè? Ja, Dr. Ja. Dr. Google en Mr. YouTube. Ja, ja, ja. Um, via hun heb ik geleerd hoe ik dat moest doen. Muziek opnemen. En welke microfoon ik het beste kon kopen. En hoe je moest mixen en masteren. En allemaal dat soort doe maar, dingen. Doe je ja. het allemaal zelf. Ja, doe ik allemaal zelf. Zo. Ja. Ja. Die liefst bent. Ja. En um, dat was in 2019. Toen heb ik mijn eerste album gemaakt. Maar dat was alleen een fysieke CD. Dus uh, ik zat toen niet op Spotify of allemaal dat soort dingen. Ja. En die had heel veel succes. Maar toen, ja, ik vond het, het leukste gewoon om fysiek... Uh, maar, maar wacht even, Liesbinder. Een, ja. een cd'tje, uh, die moet uh, geperst worden. Ja, dat, dat, dat heb ik laten doen. Dus nou, dat, dat wil ik zeggen. Ja, dat, is, dat heb ik niet zelf gedaan. Want sommigen die printen dat zelf met hun computer en zo. Dat kan maar, ook nog. Ja, ik wou kwaliteit. Dus ik heb dat echt door een bedrijf laten persen. En uh, ja, dat is een mooi, mooi cd'tje geworden. Maar EP, het, he? was het een... Een, Sorry? Een EP was het. Een, een, een korte CD. Nee, het was een CD. Oh, een, vo volledig, ja, een vo album. volledig album? Een volledig album. Oké. En ehm. Um... Ja, op zich. Ik had dat toen met mijn. Ik had backingtracks gemaakt met mijn elektrische piano. En ik had er natuurgeluiden door gemixt. En dan die fluit eroverheen. En dat was echt heel mooi, heel rustgevend. Echt, echt een New Age muziek. Het was echt een New Age muziek. Ja, ja, ja klopt. ik heb dat allemaal zitten luisteren of beluisterd. En echt een New Age muziek. Ja, ja, ja, klopt, ja, ja. ja. Maar goed, toen. toen Uiteindelijk ging ik door met, uh, met optreden. En ik had niet zo'n behoefte om muziek op te nemen. Uh, maar toen kwam corona en toen viel dat optreden stil. En toen dacht ik van, uh, waarom zou ik mijn muziek dan niet opnemen? Want dan kunnen mensen toch blijven genieten. Ja. Zeker in deze onzekere periode. Veel mensen zitten thuis. Um, en toen ben ik me nog verder gaan verdiepen. In um, ook, uh, wat is een midi-keyboard en hoe... Hoe werk je daarmee? En toen ben ik me echt... Want je zult zien tussen de eerste cd en nu de laatste cd... De eerste heette Chakra Medicine en de laatste heet uh, Chakra Balance. Uh, daar zit toch een niveautje verschil. Dat zul je zelf merken. Ook in het instrumentarium wat ik gebruik. En ik gebruik ook... Um, ja, via mijn MIDI-keyboard kun je natuurlijk veel plugins gebruiken... waarmee je heel ja. mooi mooie achtergrondmuziek kunt ja. maken. Ja. En ik ben me nog verder gaan vervolmaken in uh, het opnemen. Ik heb een eigen studiootje bovenin een kamer mm. uh, gemaakt. Met uh, ook goede monitoren en go goede microfoon. Dat soort dingen. Dus, um, Jij vermaakte je wel. Ik vermaakte me wel, ja. ja. En dus in 2021 ben ik voor het eerst op streaming services uh, gegaan. En dus nu is mijn muziek dan uh, te vinden op alle grote streaming uh, services. Zoals Spotify, Apple Music, dat soort dingen. Ja. Maar ook op Bandcamp. Daar kun, kunnen mensen dan een cd downloaden. Is als dat een heel goed doel eigenlijk voor een artiest? Uh, om, om de, um, ik kan me zo goed voorstellen dat je zo ontzettend... Moe wordt weer zo'n streamingdienst weer, uh, en overal. Misschien moet je ze wel contractjes met ze afsluiten of uh, god weet wat. Nee, het werkt eigenlijk heel simpel. Je moet een uh, distributor vinden uh, en er zijn een aantal distributors zoals CD Baby, DistroKit, allemaal dat soort dingen. Daar neem je een jaarlijks abonnement hmm. en zij zorgen ervoor dat jouw muziek bij al die streaming services oh, okay. terecht komt. Okay, ja, okay. dat maar scheelt. Dat scheelt. Maar goed, voor, uh, als je daarvan geld wil verdienen, moet je het niet doen. Nee. Want de, de tijd van de cd's is helaas voorbij. Ja, daar ja. kon je nog iets mee verdienen. Ja, ja, ja. Maar Spotify bijvoorbeeld, ja, voor duizend streams krijg je uh, iets van 3 dollar. Ja, ja. <laughs> dus ja, daar, daar doe je het niet voor. Het is, het is geloof ik een 20ste cent per, uh, per streaming. Ja, hè? het is, het is, het is dus belachelijk. Je moet, dus het is, je moet net zoals, uh, ik dacht de laatste een laatste zag Ik een artiest, Michael Whelan of zo. 1 miljoen ja. uh, streamingen. Ja, dat dan begint het te tellen ja. wel aardig te lopen natuurlijk. Ja, ja, als je een Britney Spears bent of zo, oké. Okay. Maar ja, het is gewoon belachelijk. Ja. Maar goed, en ook omdat... Ja, je doet toch hoge investeringen. Ja, in zeker. al die instrumenten, ja, ook ja. in je materiaal. Opnames, studios. Opnames, en ja. Ja, ja, ja. Dus maar je doet het echt met een ander doel. En mijn intentie is, ik wil gewoon mensen... Blij maken en uh, zich een uh, ja, rustgevende muziek verspreiden om mensen te helpen. Oeh. Trek 5 van Lisbeth's laatste album Chakra Balance. Nog even over de streamingdiensten. Maar bereik je de mensen ook via de streamingdiensten? Want dat is te meten. hè? Ja, uh, ik heb momenteel iets van 26.000 maandelijkse nou, streams aan. op Spotify. Lisbeth, dat klinkt ontzettend leuk. Ja, He, dat dus moet je toch ook voldoening geven? Dan dat denk ik. geeft zeker voldoening, want... Uh, ja, dat is ook gegroeid sinds 2021. En um, ja, bij Spotify is de kunst om in playlists terecht te komen. En daar moet je dan ook uh, wat handiger in worden. Maar je moet ook in een categorie muziek passen. En New Age is op dit moment niet echt een categorie, ja dubstep of dit of dat. Ja, ja, Dat is nog iets anders, maar ja, maar ik ben niet ontevreden over het aantal ja, luisteraars of streams. Op maar merk je aan de, aan de streamingsdiensten dat uh, new age onbekend is, dus onbemind? Uh, het is niet onbekend, maar um, ja, hoe zal ik het formuleren? Um, als je bijvoorbeeld... Je moet, je moet aan je muziek... een categorie vastplakken als je, je muziek indient. Ja. En als je zegt... ik maak klassieke muziek... dan krijg je al een waarschuwing van... Uh, als we dit naar Apple Music sturen... wordt het niet uh, geaccepteerd... want klassiek, dat doet het niet meer. Oh. Dus dat soort, oh, dat dat ben, soort dingen. Ik ja. ben je wel heel dus, al klaar. Dat he? is belachelijk. Ja, ja New Age is een hele belangrijke stroming geweest. En nog steeds voor een bepaalde categorie... mensen... Maar niet iedereen heeft behoefte aan dit soort muziek hè, op dit moment. Nee. En uh, bijvoorbeeld ambient muziek is dan wel weer een stroming nu. Ja, ja. En daar kun je dan bij proberen aan te sluiten. Mm. Maar dan zeggen ze vaak van ja het is misschien wel een beetje ambient... maar die fluit is er dan te veel aan. Ja, <laughs> Weet je wel? Ja, ja, ja, ja. Dus... Oh, dat wordt wel beoordeeld dus door iemand? Ja, door uh, playlistcuratoren wordt oh, er okay. gekeken... van past dat dan wel in, in mijn playlist? Ja, ja, ja, en ook ja, ja. door Spotify, een editorial uh, playlistcuratoren. Hmm. Dus, maar goed, daar houd ik me allemaal niet zo mee bezig. Ik maak muziek omdat ik het graag doe... Ja. en omdat ik mensen daar ook mee wil helpen. En dat is voor mij de belangrijkste reden. En toch 26.000 mensen per maand. Ja, dat, dat valt niet tegen. Nee, nee, dat wou ik zeggen. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja. En dat, ja, vooral eh, nieuwe muziek is denk ik vooral in Amerika groot. Hè? En, en dan misschien als je naar Europa kijkt, Duitsland. Ja, en vooral ook bij ja, mensen die zich ook met spiritualiteit bezighouden. Hè? Ja. ja. Dus. Eh, maar ook uh, ja, over de hele wereld wordt, wordt mijn muziek afgespeeld. Want je, je ziet dan die statistieken. Ja, ja zelfs Australië en zo. Dus ja, ja, ja, ja Australië ja. en Nieuw-Zeeland. Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, dat is leuk. Is dat? Hè? Als je die, dat is ik, heel ik, leuk. Ik vind uh, voor Peaceful Radio kan ik bijvoorbeeld ook statistieken zien. Uh, met name van mijn radiostation. En het is leuk om uh, te, te zien waar de mensen uh, geluisterd hebben. Dat ja, is, zeker. Uh, ja, ja. Ja. Oké. Okay, um, muziek vastleggen in een vorm van een album. Je hebt, hoeveel albums heb je uiteindelijk gemaakt tot, tot nu toe? Ik heb nu twee albums gemaakt. Maar tussen die twee albums door heb ik een heleboel singles ook gemaakt. En één EP, dus een korter album eigenlijk. Ja. Dus ik ben eigenlijk heel actief begonnen in 2021. En dan heb ik bijna, ik denk elke maand wel een single uitgebracht... Mm. En, ja. en zijn al die singles nog terug te vinden op een album? Uh, nee. Um, de meeste singles die zijn dus als single terug te vinden. Oh. Uh, en die kun je ook downloaden als single op Bandcamp of iTunes. Of uh, dat soort dingen. En staan ook allemaal op Spotify. Dat soort dingen. Um, maar... Um, de laatste uh, cd, dus het laatste album... daar heb ik alle songs eerst als single van uitgebracht. Uh, waarom? Omdat ik uh, toch elke song zijn eigen um, aandacht wilde meegeven. Maar voor mij zou het een geheel worden. Mm. Want als je een uh, cd maakt uh, waarmee je wil bereiken... dat ja, mensen hun chakras in balans kunnen brengen dan ja, moet je natuurlijk wel weten wat je doet. Dan kun je niet zomaar elke song in zo'n CD stoppen. Nee. En um, ja, dus die singles zijn wel allemaal in dat album ondergebracht... Dan. Vision van Lisbeth en haar laatste album Chakra Balance. Die vorig jaar november in de Peaceful Radio's uh, eigenlijk al werd uitgezonden. Het is een tijdje geleden dat ik me bezig hield met chakras. Daarom de volgende vraag. Hoeveel chakras hebben we? Oh, 7, 9? We uh, hebben ontzettend veel chakras. Oh. Dus chakras zijn energiecentra. ja. Um, in je, in je lichaam. En we hebben er heel veel, maar er zijn zeven hoofdchakras. Ja, ja, precies. En um, ja, je kunt het een beetje voorstellen, zoals um, door je. Het komt uit de oude Vedische geschriften hè, van, van India, die hele chakra-theorie. Um, je hebt een hele energiehuishouding in je lichaam. En net zoals je aders hebt waardoor je bloed. Uh, stroomt heb je ook uh, wat ze noemen nadies, hè, uh, waardoorheen je energie stroomt. Mm. En daartussen heb je allemaal die energiecentra. En je hebt eigenlijk zeven, de zeven belangrijkste energiecentra... die worden gelokaliseerd eigenlijk rond, rond de ruggengraat. Het begint eigenlijk bij je stuitje en loopt langs je ruggengraat door naar je kruin. Ja, ja. En langs die weg, daar zitten dus die zeven energiecentra... De, de, de bovenste, die, die zit geloof ik op uh, iets boven je, uh, ook daar een je heel kruin. Op het topje van je kast. Oké, oké. En um, ja, de theorie is dat die energiecentra um, uit balans kunnen geraken, dat die chakras uit balans kunnen geraken door dingen die je meemaakt in je leven. Ja. Uh, bijvoorbeeld als je, als je iemand verloren, als je afscheid hebt moeten nemen van iemand die je die heel dierbaar was. Hè je Heel veel verdriet dat kan effect hebben op je, op je hartchakra, bijvoorbeeld. Hè? Um, of als iemand je al altijd de mond snoert, als kind, je mag, je mag je mening niet zeggen of zo, dat kan uiteindelijk een blokkade geven in je keelchakra ja, ja, of dat, ja, dat soort ja, dingen. Ja, ja. Maar het is een systeem, ja. en um, als één chakra geblokkeerd geraakt, heeft dat natuurlijk ook effect op de andere. En um, ja, het, is, het gaat veel verder. Um, hoe, hoe kun je dat nu beïnvloeden met muziek? Ja, zou je je afvragen. Ja, ja, ja, ja. Uh, kun je helpen die chakras in balans te brengen met muziek? Jazeker. Want uh, het gaat allemaal over energie, over trillingen. Muziek is trilling. En muziek is ook trilling. Klanken zijn, zijn trillingen. Ja. En um, ik heb me ontzettend verdiept... en ik vond ontzettend boeiend de, de literatuur van Jonathan Goldman... Ik weet niet of je die kent. Nee. Dat is eigenlijk een sound healing guru. Die heeft daar heel veel over gepubliceerd. Um, en een van zijn hele basale boeken was The Seven Secrets of Sound Healing. En dat heeft ja, me zo geboeid. En daarin legt hij uit ook dat um, je kunt bijvoorbeeld een, uh, een tuning fork hebben. Een, um, ja, hoe zeg je dat in het Nederlands? Een stemvork. Een stemvork. Ja. Ja. En uh, als je daartegen tikt, stel die stemvork is 100 hertz. Hmm. Als je daartegen tikt, dan gaan andere stemvorken daaromheen... die ook in 100 hertz gestemd zijn, gaan meetrillen. Okay. Maar niet als die in 150 hertz ge, ge, gestemd zijn. Hmm. Maar nu kunnen bepaalde substanties, zoals water en zo... kunnen wel de frequentie overnemen van, van een ander object. Dus als je tegen zo'n stemvork tikt, dan hmm. kan water wel diezelfde frequentie gaan overnemen. Ja, ja. En ons lichaam bestaat voor 70% uit water. Dus in ons lichaam uh, is de kans groot... dat wij ook ja. trillingen kunnen gaan overnemen die ons aangeboden worden. Klinkt logisch. Ja. ja. Alles in ons lichaam, maar ook alles in de wereld... heeft zijn eigen natuurlijke frequentie. Ja. Elk orgaan in ons lichaam ook. En als je ziek bent, uh, of uh, ja, bij ziektes... Uh, gaat die natuurlijke frequentie van dat orgaan geraakt uit balans. En de theorie is dan, als je dus de juiste frequenties aanbiedt... kan dat overgenomen worden door dat orgaan om terug in balans te geraken. Ja. En in vaktermen noemen ze dat entrainment. Okay. Uh, en je zou dat kunnen, vrij kunnen vertalen naar synchronisatie. Dus eigenlijk gaat je lichaam zich synchroniseren... naar de trillingen die het wordt aangeboden. Hm. En heel bazaal zie je dat al met trommels bijvoorbeeld. Hè. Je ziet dat je, als mensen met trommels spelen... dan zie je dat je hartslag zich gaat aanpassen daaraan. Hm. Uh, dus daar zijn echt proefjes ook over gedaan. Hè. Ja. Dus via het aanbieden van goede frequenties... Uh, kan je lichaam... Uh, die gaan overnemen en daardoor weer in balans uh, geraken. En jij bent dan geen sound healer, zoals sommigen zich noemen. Nee, je lichaam heelt zichzelf. Ja, je lichaam ja. heeft een zelfhelende ja. capaciteit. Je Zeker. lichaam neemt die frequenties over hm. als het in rusttoestand is. Hm. En zo werkt dat. En ik geloof daar echt heilig in dat dat, dat, dat veel effect kan hebben... Ja. Make Energy en dat is de laatste track van het album Chakra Balance. Lisbeth vertelde over wat chakras zijn, maar nu vertaalt naar de praktijk. Hoe doe je dat met je fluit? Ga je, ga je dan een bepaalde frequentie aanbieden of blazen? Ja, ik gebruik voor elke chakra gebruik ik een andere fluit met een andere grondtoon hmm. en met die grondtoon die uh, resoneert met die bepaalde chakra. Dus als ik bezig ben met de wortelchakra... dat is de allereerste basischakra aan je stuitje... dan gebruik ik een C-fluit. Want die grondtoon die C, die resoneert met de wortelchakra. En zo ga ik voor elke andere chakra gebruik ik andere fluiten... andere frequenties. En ook die CD is zo gemaakt dat voor die bepaalde chakras... Telkens weer andere fluit en andere grond, toen ook van de backing track is gemaakt. Ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Maar. Um, de frequentie van bijvoorbeeld de hartchakra. Ja. Uh, is dat uh, zeg maar wetenschappelijk vastgelegd? Of, of, of ja, dus dat want, is het... hoe weet jij welke frequentie ja, dat is? Dat is typisch de, de F dan. Uh, dat, is, dat komt allemaal uit die oude Vedische geschriften. Oké. Okay. Dat is eigenlijk vroeger in India. En ook die theorie van de chakras is in India uh, ontstaan. Ja. Dus daar komt dat vandaan. Dus de, de oude wijsheden. De daar... oude wijsheden. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dat, uh, Ik zat me ineens. Ja, dat... Ik begin over de hartchakra. Um, een stemmetje in mijn hoofd die zegt. Uh, dat is misschien wel de, de meest kwetsbare of de meest gevoelige chakra. Nee, eigenlijk zijn ze allemaal even gevoelig. Okay. Uh, want ze hebben allemaal ook effect op elkaar. Um, en je zou kunnen vergelijken met de piramide van Maslow, de behoeftepyramide. Ik weet niet of, of je die kent. Nee. Um, die gaat er eigenlijk vanuit dat um, er is een, een behoeftepyramide. Dus je hebt eerst basisbehoeften. En dat zijn de fysieke behoeften, zoals uh, eten, drinken, allemaal dat soort dingen. En de laatste punt dan in de piramide is zelfverwerkelijking. Hè? Mm. Je gaat jezelf niet proberen uh, te, te verwerkelijken. Als je geen dak boven je hoofd hebt of als je geen eten of drinken nee, hebt, dan heb je die behoefte niet. Nee, hè? Nee, nee. En als je naar de chakras kijkt, dan zou je ook kunnen zeggen van als jouw wortelchakra, als jij niet genoeg geaard bent en zo, dan kun je zoveel gaan sleutelen aan je kruinchakra of aan je derde ogen van je hartchakra, maar dat komt niet goed. Je nee. moet eerst beginnen, first things first, met de basis. Zorg dat je geaard bent wordt dat je je veilig voelt, eh, dat soort dingen. En dan hogerop. Dus eigenlijk, zo werk ik ook in die volgorde. Ja, ja. Dus wat en... wij zeggen Hollanders. eerst met je poot in de klein. en dan. Precies. <laughs> ja. precies ja, ja. Ja, en. Euh, ja, veel mensen denken dat. ja, de hartchakra is het gevoeligst. omdat. ja, daar. daar dingen raken je door je hart. Maar mm. goed, euh, ze zijn allemaal even belangrijk. Ja, ja, ja. oké, okay, toch eh, ja. wel. Grappig. Ja. Uh, hoe, hoe en die uh, ja, de, de vraag reist bij hem op van. Waarom het album uh, Chakra Balance? Maar dat kwam eigenlijk ook vanuit de yoga studio's. Ja, daar ben ik altijd mee bezig geweest met chakra meditatieconcerten te geven. Dus het enige verschil met dat album is dat tijdens mijn concerten praat ik ook veel. En, uh, Waar heb je het dan over? Ja, uh, als je bijvoorbeeld met de wortel chakra begint, dan breng ik ze eerst uh, in de stemming door te zeggen, ga nu met je aandacht. Uh, naar je stuitje. En uh, visualiseer nu dat je een boom bent. Hè, die uh, krachtig met zijn voeten op de grond staat. Dat de wortels uh, uit je stuitje, de, uit je voeten, de aarde ingroeien. als maar dieper, dieper. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus een heel verhaal om mensen, een soort van yoga nidra. Uh, een verhaal om mensen in de stemming te brengen. Van zich geaard voelen, zich veilig voelen enzovoort. En dat doe ik dan eventjes en dan ga ik over op fluiten op die muziek en dan bied ik ze die frequenties aan die bij, uh, bij die chakra horen. En zo ga ik echt van chakra naar chakra en daar mm. lopen doorheen mm. ook met praten tussendoor. Ja, ja, ja. leuk. van Lisbeth. Eens even kijken, we gaan naar het laatste gesprek alweer. En uh, in dit gesprek bespreek ik het komende jaar met Lisbeth. Ga je nog concerten geven dit jaar? Ja, ik heb um, in uh, rond de lente, dus um, 22 maart, op een vrijdag is dat... doe ik samen met een uh, yogastudio een uh, Yin Yoga XL... Um, Workshop. en dat is een workshop van twee uur uh, om de lente ook in te luiden. En dat doe ik samen met een yoga-lerares... Um, en zij doet dan het praten en zij brengt mensen in de nodige houdingen. En ik ga dan met fluiten en ook sommige andere instrumenten... ga ik daar dan doorheen begeleiden. Dat ja. is de eerste die ik gepland heb nog, ja. Oké. Okay. En misschien nog een nieuw album dit jaar? Ik weet het niet, want ik heb iets heel spannends nog voor de zomer. Oh, oh. Ja, vertel Lisbeth. Nou, ja. <laughs> ik ben uitgenodigd door de um, uh, World Flute Society... Convention, of ja, door de World Flute Society. Dat is eigenlijk een grote vereniging in Amerika... die zich richt op um, niet alleen Native American-style flutes... maar ook uh, world flutes en zo. Uh, en die geven om de twee jaar een grote conferentie in Wisconsin. En... Um, ik ben dus uitgenodigd om daar te mogen komen spelen. Zo. Ja, dus dat is Gaaf, echt zeg. een heel grote eer voor mij. Ja, ja, ja. En um, ja, daar ga ik dan uh, juli van, uh, van dit jaar uh, naartoe. En daar mag ik dan een concert geven. En dan aansluitend vlieg ik naar Oregon, de Westkust. En daar mag ik nog op een fluitfestival ook spelen. Zo. Ja, dus dat is heel, heel leuk. Ja. Dus, dus de wereld van de, in ieder geval van de Amerikaanse fluiten is, is eigenlijk ongelooflijk groot. Uh, ja, voornamelijk ook in Amerika. Zo groot is die niet, maar uh, het is... Het is wel georganiseerd, blijkbaar. Is zeker, zeker georganiseerd. Want ik ben eigenlijk... Ik heb mezelf ook kunnen ontwikkelen... doordat ik op Facebook... echt zonder internet zou ik niks geweest zijn. Op Facebook heb ik een aantal groepen ontdekt. Euh, fluit, dus Native American Style Flute groepen. Euh, waar ik ook veel geleerd heb van andere mensen. Want ik ben ja, from scratch begonnen. En ik heb het mezelf allemaal aangeleerd... En euh, ja, dan helpt het ook als andere mensen je suggesties doen van ja. oh, misschien kun je daar wat informatie halen of zus, of ken ja. je die muzikant of zo. Ja, ja, ja, ja. ja, en dit is gewoon fantastisch, die uitnodiging, omdat je dan echt de erkenning krijgt van dat ja, je toch min of meer een autoriteit bent ja. op een gebied. Ja. Waar, ja, waar toch de bakermat van in Noord-Amerika ligt. Ja ja ja ja. ja, ja, ja. ja Geweldig, geweldig. Ja. Dus dat gaat allemaal nog gebeuren in het jaar. Ja, zeker. Ja, ja, ja. En ik heb ook natuurlijk nog een aantal... Uh, ja, ik heb ook nog muziek gepland. En dit jaar ga ik veel meer uh, collabs uh, aan. Dus uh, samenwerkingen met andere muzikanten. Oké, okay, leuk. Ja, ik heb er nu al... Uh, Eentje uitgebracht uh, met piano. Uh, en de volgende zal uh, zijn met uh, uh, een koppel dat ambient muziek maakt. Dat wordt overmorgen. Uh, komt dat? Uh, wordt dat gereleased? En ik heb er nog een aantal andere gepland Dus eind, eind februari, nee, we zitten nu op 20, uh, maar het is... 23 februari. Ja, oké. Okay, ja. Ja, dus overmorgen komt er een nieuwe song. Goed ja. zo, gewoon zo. En ja. hoe, hoe heet die? Um, Eyes on the horizon. Oké. Okay, ja. Okay, ja, mooi. Met je ogen op de horizonten. Ja. Is dat een lange trek? Uh... Nee, um, ik denk rond de 2,5, 3 minuten of zo. Ja, dat is ja. ook weer een nieuwe trend. Ergens vind ik dat een beetje jammer. Vroeger maakte ik altijd songs van 5, 6 minuten. Ja, heerlijk. Hè. Ja. ja, maar nu wordt dat niet zo goed. Doet, ja, dat doet het niet goed op Spotify. Dus we willen echt ja, maximaal drie, 3,5 minuten zo. Het lijkt de oude tijd wel. Ja. Er moest ook wel eens kort, kort, kort. Dat De jukebox moest draaien. Ja, ja, precies, ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja. Een beetje jammer. Ja. Heel erg jammer zelfs. Um, want ja, dat vind ik eigenlijk toch de grote charme van een muziek Dat je gewoon lange tracks uh, kan uh, Zeker. maken. En, uh, ja. Nou, dat, je komt dan ook echt in een sfeer. En je ontspant ook beter. Ja, dus, uh, zo is het. Ja. Ja, ja. Ja. Jammer. Maar, uh, maar toch wel leuk. Dat die, die, en, en waarom die samenwerking? Heb je er gewoon zin in om met andere ja. mensen te musiceren? Ja, ik vind dat heel fijn om te doen. En ik vind het vooral fijn live om te doen. Ik heb laatst met uh, een jongen uit België die handpan speelt. Mm. Heb ik in een heel mooie kerk in zijn geboortedorp... mochten we spelen van die pastoor... heb ik met natuurlijke uh, reverb en zo... natuurlijke echo in die ja, kerk... Ja. hebben we samen live een improvisatie opgenomen. staat okay. nu op YouTube. Kan iedereen gratis beluisteren en bekijken. En ja, dat is gewoon prachtig om samen muziek te maken. Zonder dat je ook maar iets afspreekt. Ja, je spreekt, je spreekt een grondtoon af natuurlijk. Hè, mm -hmm. Want als hij een handpan heeft in F, moet ik ook een fluit in F natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Maar voor de rest voel je elkaar aan. Ja. En dat vind ik heel leuk om te doen. Mm -hmm. um, als je het in samenwerking doet uh, met uh, mensen voor uh, streaming services. Dan gaat dat anders. Want... Ja, uh, dat zijn mensen internationaal. Nu doe ik het met iemand uit Zweden. En dan sturen zij een uh, soundscape op. Ja. En dan ga ik er overheen improviseren. Dus je krijgt tussenstapjes wel. Je ja. doet het niet gelijktijdig. Ja. Je improviseert ook. Maar je bouwt op elkaars uh, werk. Ja. Wel mooi, zo'n internationale samenwerking. Zeker, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Vind ik echt leuk om te doen, ja. ja. Ja, we zijn alweer aan het eind van ons gesprek. Uh, hartelijk dank voor je komst in de studio in Heemstede. Dank je En een uh, goede Benno. reis terug naar het uh, mooie zuiden. Um, en we gaan genieten van je muziek. Dank je wel. Ja. Het was een plezier om uh, met jou erover te mogen praten. en haar man René voor een komst naar mijn studio in Heemstede. Dit programma is terug te beluisteren op www.peacefulradio.info met een link naar de website van Lisbeth. Als laatste tracks Calming Rain en Wolf Moon. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.